Dan uh, ga, uh, gaat Van der Hars de ladder op om de schoven aan te nemen en uh, Eeftink gaat op de wagen om ze op te steken. Uh, waar, waar is de ladder? De ladder komt eraan. Jan! Jawel. Uh, ja, wacht even, wacht even. Stond de ladder er al? Dit is het laatste voer. Dat vond hij er al. Heb je licht genoeg, uh, Koert? Als ik op de zoldering nog een lamp krijg... Hendrik! hoor. Dat blinken... moet ik doen? De ladder op. Maar hier zijn we wachten. goed...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 Teek 4. Hoed blijft op. Teek 5. Hoed blijft op. Teek 6. Hoed blijft op. Daarmee. Op, op, op, op, op, op. Je er toch? Ik dacht dat je al was gaan lunchen. Nee, ik ben er. Nou, ik vertel juist aan Anton dat ik een brief heb gehad van Jelena Slurva-Tjebetsjoba. Nou, ze zijn buitengewoon lovend over je. Ken je die dan? Nou, ze is zelfs een hele goede vriendin van me. We kennen elkaar uit de Internationale Museumcommissie. Een heel bijzondere vrouw. Een van de armste vrouwen die ik ken. Hoewel er nog wel meer zijn natuurlijk. Ja, die was ook in Stockholm... Uh, blijf je lunchen? Uh, dat was het wel van plan. Koning heeft met zijn lezing veel opschudding veroorzaakt. Ha, dat kan geen kwaad, want ik vind het eerlijk gezegd maar een verkalkt zoortje daar bij jullie. Hij heeft me de dus stuipen op mijn lijf gejaagd. Ik heb van Jelena ja begrepen dat hij vooral Horvatits de stuipen op zijn lijf heeft gejaagd. Horvatiets ook, maar mij ook. Die horen wat niet. Dat vind ik nou de grootste paljas die ik ooit ontmoet heb. Wat jullie daar toch in gezien hebt. Dat is een heel knappe man. Nou, ik zie het er niet in. Zou ik kijken of er nog koffie voor je is? Of heb je liever karnemelk? Ik wil wel karnemelk. Dan laat ik even een glas. Het zou makkelijker zijn als er tussen de loge en de keuken een opening was. Als Wichpold er niet is. Jawel, meneer.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 Maar ik, ik, ik beloof nog niets. Goed. Dan zou ik Jaring vragen of hij... Juffrouw over wil opvolgen. Is Jaring er? Dat vind ik niet.